Welkom vanmorgen op deze mooie Pinksterzondag in de Veenhardkerk. Nou, de zon straalt. Fantastisch om hier te zijn. Um, een hele mooie dag vandaag met Pinksteren. En um, we willen er met elkaar ook een hele mooie dienst van gaan maken. Um, ja. Toen ik hoorde van ik zou hier met Pinksteren staan, dacht ik... Pinksteren is altijd zo'n hele bijzondere dag. We hadden het er vanmorgen al even over. Het is uh, mooi weer buiten. Je zou ook graag andere dingen willen doen. En als je een willekeurige voorbijganger vraagt in Nederland, wat is pinksteren? Dan denk ik dat het ook eigenlijk even een tijdje stil blijft. Het mooie is, als je iemand vraagt, wat is kerst? Dan hoor je eigenlijk wel, met kerst wordt Jezus geboren. Daar denken we dan aan. Met Pasen, dan sterft hij. En dan staat hij weer op voor ons. En dan hebben we hemelvaart. Dan gaat hij weer terug naar de hemel. Eigenlijk, als het verhaal daar stopt... Dat zou natuurlijk helemaal niet kunnen. Dus daarom hebben we vandaag fantastisch mooi pinksteren. Dat we de kracht mogen ontvangen van Jezus om door te gaan dat werk wat hij begonnen is. En dat is natuurlijk eigenlijk een heel mooi feest wat we met elkaar hier vandaag mogen vieren. Um, ik wil vanmorgen even beginnen met uh, nou mezelf eigenlijk even voor te stellen, had ik nog niet gedaan. Ik ben Esther, ik ben jullie gastvrouw en vandaag zal ik jullie door de dienst hier begeleiden... Voel je vrij om vandaag de dienst te beleven op een manier die bij jou past. Luister naar de liederen, zing mee, luister mooi naar de verhalen. En uh, ik hoop dat je met een rijk gevoel hier weer uh, vandaan gaat zometeen. Ik wil vandaag ook even op een andere manier beginnen. En dat is met het Pinksterverhaal. Normaal hebben we hier in de kerk dat we eerst altijd even een blok zingen. En dat we dan naar een verhaal toe gaan. Nu is het denk ik wel heel mooi om even met het Pinksterverhaal te beginnen is het nog bij iedereen bekend wat er precies in de Bijbel staat. Voor wie mee wil lezen, zometeen op de biemer wordt het gebiend. En ik lees even uit Handelingen 2, vers 1 tot 13. De komst van de Heilige Geest. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar...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 In Jeruzalem woonden destijds vrome joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, wat zijn het toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen. Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Phrygië en Pamphilië, Egypte en de omgeving van Sirene in Libië, en ook Joden uit Rome, die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, Mensen uit Creta en Arabië, wij alle horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Vandaag een mooie dag, Pinksterdag. We gaan het hebben over Pinksteren, we gaan het hebben over luisteren naar Gods stem. En ik denk dat dit ook een heel mooi moment is om even een zegen te vragen over de dienst. Mocht je nou niet gewend zijn om te bidden, luister dan gewoon naar de woorden die ik uitspreek. Laten we met elkaar bidden. Lieve Heer, bedankt dat we hier vandaag op deze Pinksterzondag bij elkaar mogen komen, hier in de Veenhardkerk. Dat we u mogen ontmoeten. Heer, wilt u ons helpen om te leren luisteren naar uw stem. Dat we u mogen horen, maar ook herkennen. En Heer, dat doen we allemaal op onze eigen manier. En we zijn hier ook allemaal op onze eigen manier. Wilt u ons met een rijk gevoel hier weer vandaan laten gaan. Met een gevoel dat we weer verder kunnen. En Heer, wilt u met uw heilige geest door ons heen werken. Zodat we dat ook uit mogen stralen naar anderen. Wilt u een zegen geven over deze mooie dienst die we vandaag met elkaar mogen hebben? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Um, we hebben vandaag geen band, maar dat betekent niet dat we niet gaan zingen. We gaan uh, vandaag zingen en we beginnen zometeen met twee liederen. Het eerste is het lied Ik zag een kuikentje van Ellie en Rickards. En we gaan met een ander kindlied ook beginnen... met Liefde, Blijdschap en Vrede. En wij zijn hier in de Venardkerk altijd gewend... om te gaan staan tijdens het zingen. We kunnen via de Beamer zometeen meekijken. Dus ik wil jullie vragen om te gaan staan. Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat... onder haar vleugels... Maar het veilig zat tegen regen, tegen zonneschijn. Hier zo wil ik bij nu zijn in de schaduw. Schijn... Twee mooie liederen om helemaal vrolijk van te worden. Waar ik trouwens nog meer vrolijk van word, is de aankleding van de kerk vanmorgen. Ik denk dat het de meeste wel opgevallen is dat er hele mooie ballonnen aan de stoelen hangen. Het is vandaag natuurlijk feest, dus we hebben het ook heel mooi feestelijk gemaakt. Met een dank aan de kring die daarvoor gezorgd heeft. In de Veenhaardkerk hebben we ook altijd een programma voor de kinderen. Dit is het moment dat de kinderen naar hun eigen programma gaan. We hebben vandaag drie programma's voor de kinderen. De eerste groep, dat zijn de kruimels. Dat zijn de kinderen van 0 tot 4 jaar. En die mogen zometeen naar achteren gaan hier bij een ruimte. En dan hebben ze hun eigen programma. En die mogen mee met Katinka en Elise. Katinka en Elise, zouden jullie even willen gaan staan? Dan kunnen we even zien wie dat zijn. Elise hebben we hier... Oh, Katinka is net even naar achteren gelopen. Dank je wel, Elise. Dan hebben we ook nog een groep, de Veenhard Kids... Die mogen vandaag mee met Hilde en Nathalie. Willen jullie even gaan staan? Oh, <laughs> Hilde en Ilse, dankjewel. En uh, dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met groep 4 van de basisschool. En die mogen zo meteen uh, verzamelen in de hal. Want die gaan even buitenom naar een school hier vlakbij om daar hun eigen dienst te hebben. Dan hebben we vandaag ook de Veenhard Kanjers... Dat zijn de kinderen van groep 5 tot en met groep 8 van de basisschool. En die mogen mee met Marian en Lucie. Zouden jullie even willen gaan staan? Ja, Marian, <laughs> helemaal goed. <laughs> en voordat de kinderen weggaan, is er vandaag nog iets speciaals. Een van onze gemeenteleden, Raymonde, heeft vandaag iets heel moois gemaakt voor alle kinderen die geen kanje meer zijn en die in de dienst blijven. Als je het nog niet hebt, mag je het zometeen even bij Raymonde ophalen. Ze heeft namelijk een blad gemaakt, zodat je op een hele leuke manier mee kunt luisteren zometeen met de breek. Raymonde, zou je even willen gaan staan? Heb je deze nog niet? Dan kun je zometeen als de kinderen naar hun eigen programma gaan, even bij Raymonde langs. Om nog zo'n blad te halen en dan ook heel mooi de dienst meebeleven. Dan mogen de kinderen nu naar hun eigen programma gaan. En dan zingen wij nog één lied met elkaar. Er is een dag, ik wil jullie vragen te gaan staan. Cool. Mm -hmm. Dan zijn we aangekomen bij het moment dat we de Bijbel openen. En vandaag lees ik twee stukken, twee stukken uit Johannes. Het verhaal van de Heilige Geest. En ik begin zo meteen met Johannes 14, vers 15 tot 26. En jullie kunnen meelezen met de biemer. Als je mij lief hebt, hou je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen. Jullie een andere pleit te geven, die altijd bij je zal zijn, de geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn vader en mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekendmaken. Toen vroeg Judas, niet Judas Iscariot, aan Jezus, waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken? Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben en mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. En wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie, omdat ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Dan ga ik even door naar Johannes 16, vers 12 tot, uh, 12 tot en met 16. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen... maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt... de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken... maar hij zal zeggen wat hij hoort... en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken... Wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. Nog een korte tijd en daarna zien jullie mij niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. We gaan uh, luisteren naar een luisterlied als inleiding op de preek... En daarna gaan we luisteren naar Gerberam. Jij kijkt naar mij. Ik kijk tv. En je loopt naar de keuken, en je vraagt wat ik wil: koffie of thee? En ik denk: ik wil vuur. Levenslang. Ik ken de vragen die ik stel, ik ken het antwoord wat jij geeft, en als ik zwijg en je vraagt wat ik voel, dan tover ik met woorden maar ik draai eromheen, want ik wil vuur. Het staat niet meer in brand, want hun bezieling is dood. Het vuur is gedoofd, en idealen zijn verhalen waar geen mens nog in I'm Ook naast mij een goedemorgen. Een mooi lied. Past zowel uh, prachtig bij Pinksteren... als dat het heel mooi past bij het thema van deze maand. Namelijk radicaliteit. En um, ik weet niet hoe het met jullie is... maar ik vind het verlangen wat, wat in dit lied van, uh, van Stef Bos zit heel herkenbaar. Het verlangen om los te komen van, van de grijsheid... en van de sleur en van de vormelijkheid van het leven... En het, en het verlangen naar dat er iets brandt, iets vlamt, iets ontsteekt in jezelf. Vuur. Dat je, dat je echt leeft. En niet meedijnt in een monotome stroom. En, en um, precies datzelfde verlangen roept het Pinksterverhaal op. Tenminste bij mij. En je ziet daar een groep mensen twijfelend, onzeker, bangig. En in één keer vliegt de vlam erin, ontstaat er een enorme boost, wordt er iets ontstoken, komt er iets groots op gang. En dat is een beweging die van boven in mensen valt. Dat is hoe het verhaal het vertelt en je hebt altijd het gevoel, weet je, daar had ik bij willen zijn. Dat, dat had ik tot in mijn tenen willen voelen. Vuur. En die beweging van boven naar beneden is een beweging die ons ook van beneden weer naar boven richt. Niet wereldvreemd, maar vol van God. En Pinksteren en radicaliteit past ook helemaal in elkaar. Pinksteren, dat kan je niet doen op halve kracht. Pinksteren, dat doe je niet met een, een klein vlakkerend vlammetje. Pinksteren, dat gaat over een bosbrand. Die om zich heen grijpt, die, die de wereld verovert. Dat is... Wat is het verhaal van Pinksteren verteld? En um, het, het thema van deze maand is radicaliteit. En, en daar zit een beetje hetzelfde positieve verlangen bij. Weet je, we, we zijn uh, ook wel klaar met, met de gezapige, brave, kabbelende manier van kerk zijn. Die voortgaat in de gewoonten en de structuren van, van, bij wijze van spreken, eeuwenlang. Dat willen we niet. Wat wij willen is passie. Passie die je voelt en die je leeft. We verlangen ernaar dat er iets ontstoken wordt. In onszelf en in de wereld om ons heen. Wij willen hier in Meidrecht en omgeving iets laten voelen, iets laten proeven. Iets zichtbaar laten zijn. Van de grootheid en de glorie van God. Weet je, en misschien is dat verlangen, dat verlangen naar vuur... Wel de belangrijkste achtergrond van, het, van ons ja discipleschap. Weet je, We willen hier niet zitten als bankvulling voor op de zondagen. Wij willen Jezus volgen in ons hele leven, in elke stap die we zetten. En hoe doe je dat? Daar willen we over nadenken. En dat geldt niet alleen voor ons en voor, voor dit groepje wat hier zit, dat geldt eigenlijk voor alle gelovigen... In Nederland blijkt uit alle onderzoeken, er komen steeds minder gelovigen. Maar die gelovigen die er zijn, die zijn overtuigder, orthodoxer en radicaler. En tegelijkertijd heeft radicaliteit ook een andere bijklank. Weet je, in elk geval voor het gevoel van de meeste mensen in Nederland zijn radicale gelovigen de grootste bedreiging. ...voor onze samenleving. En ongeveer het ergste wat er met gelovigen kan gebeuren... ...is dat ze radicaliseren. Ik, ik, ik heb rondom deze preek inmiddels zoveel mailtjes gestuurd... ...met daar de woorden God en radicaal in... ...dat het me niet zou verbazen als ik inmiddels de AIVD achter me aan heb. Mocht dat zo zijn, dan heten we die luisteraars van harte welkom. Maar laten we ons realiseren, ja, het ideaal in Nederland is toch dat religie iets is wat uh, meer beschouwend is. Een liberale vorm van religie, gecontroleerd, beheerst, juist niet dat enge onberekenbare vuur wat zomaar allerlei gekke dingen kan gaan doen met mensen, met ons. En laten we heel eerlijk zijn, heeft onze samenleving daar niet gewoon gelijk in? Weet je, gaan dingen over het algemeen ook niet hopeloos mis op het moment dat mensen gaan zeggen dat iets Gods wil is. Of dat ze Gods stem gehoord hebben. Met, met, onder dat argument zijn kruistochten gevoerd, ketters verbrand. En als we alleen maar in de wereld om ons heen kijken naar, naar, naar IS of Boko Haram... en alle andere godsdienstoorlog ellende die er is en was... En als we ons eens realiseren hoeveel mensen er zijn onderdrukt en misschien wel kapot gemaakt onder het mom van de wil van God. He, realiseer je eens wat vrouwen is aangedaan en, en homo's. En misschien jou wel in je opvoeding. He, en, en, en probeer je eens boven te halen hoeveel idiote regels er wel niet zijn verdedigd met een beroep op de wil van God. Weet je, kunnen we er dan niet gewoon beter heel mee stoppen? Praten over... De wil van God of de stem van God. Niemand van ons heeft Gods telefoonnummer. Niemand van ons heeft een rechtstreeks lijntje met boven. Kunnen we niet beter gewoon zeggen dat we dat gewoon met z'n allen niet weten? En voordat we ons nou allemaal mee laten slepen in allerlei verhalen over radicaliteit en discipelschap en weet ik wat allemaal, moeten we niet eerst de vraag stellen: je, hoe weten we nou zeker? Wat God wil en wat Gods stem is. En als we dat niet zeker weten, moeten we dan niet heel heel erg uitkijken met radicaal gaan doen. Nou, volgens Jezus heeft Gods geest, het pinkste verhaal, alles te maken met het luisteren naar Gods stem. En het verstaan van Gods stem. Dus laten we kijken wat we daarvan kunnen leren. Maar het verhaal begint bij Jezus zelf. Ik heb me afgevraagd toen ik dit stukje las, zou Jezus Nederland inkomen? Stel je voor, we hadden hem voor vanochtend uitgenodigd om hier een preek te houden. Zou die Nederland ingekomen zijn? Weet je, als je alle uitspraken van Jezus op een rij zet, dan zijn er vast wel een paar die, als je ze uit het verband rukt, zoveel stof doen opwaaien, dat ook deze prediker buiten ons land had moeten blijven. Bovendien is het de man die overal heil veroorzaakt, dus dat zijn dingen die we in Nederland liever niet willen hebben. En Jezus is hier heel radicaal. Hij zegt niet hè, wat je van een profeet zou verwachten. Mensen, dit is de wil van God. Nee, Jezus zegt, hij zegt iets veel gekkers. Hij zegt, doe wat ik wil. Want dat is de wil van God. Weet je, en taalgebruik van Johannes is niet altijd even toegankelijk. Maar wat Jezus hier zegt, is het volgende. Zijn persoon, de wonderen die hij doet, de verhalen die hij vertelt, dat wat hij in zijn geheel laat zien. Dat is de manier waarop God naar mensen toekomt en zichzelf laat zien. Niet alleen maar om zijn geboden over te brengen of om dingen over hem te vertellen maar om zichzelf bekend te maken. En daarbij is de beweging heel belangrijk. Net als bij Pinkster is de beweging die van boven naar beneden gaat. Het is dus niet zo dat er allemaal mensen zijn die lopen te denken, of te voelen, of te ervaren, of te, te zoeken, en dat we met elkaar langzamerhand iets ontdekken over wie God is en wat God zegt. Nee, de beweging is andersom. God Kom naar ons toe en maak zichzelf aan ons bekend. Weet je, en er is in deze wereld van alles te ontdekken over God, te voelen van God, van alles wat er tussen hemel en aarde is en allerlei vormen van spiritualiteit en paranormale dingen, kun je daar van alles van leren voelen en er heel erg open voor leren staan. Maar wat is het nou? Wat is het nou dat je voelt en, en ervaart en, en beseft dat er is? Hoe stel je dat scherp? Hoe kan je daar iets zinnigs over zeggen? Nou, wat Jezus zegt is, volg het verhaal van een God die zichzelf bekend maakt. Volg het verhaal van een God die naar mensen toekomt, tegen mensen spreekt, zichzelf aan mensen laat zien. En blijf dat verhaal volgen tot het uitkomt bij mij, bij Jezus zelf. En zegt Jezus in dit stukje, ikzelf ben het definitieve, het laatste, het ultieme, wat God van zichzelf wil laten zien en aan de wereld wil vertellen. En dat is ook hoe Johannes zijn boek begint. Aan het begin zegt Johannes al, het woord van God, de wil van God, de stem van God is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Dus als wij Gods stem willen leren verstaan, willen ontdekken wat zijn wil is, dan begint dat bij Jezus. Van hem houden en doen wat hij zegt. En dat is geen grootspraak van Jezus. Dat dit zo is, wordt keer op keer bevestigd in de wonderen die Jezus doet, in de ervaringen. Van mensen omheen, mensen die meemaken, zeggen: je, dit zijn woorden van eeuwig leven. Het wordt bevestigd op zijn grootst in zijn opstanding, als het graf open gaat, als Jezus levend naar buiten komt. Dan wordt zichtbaar dat dit werkelijk de Zoon van God is, de beloofde verlosser. Maar het wordt nog een keer heel groots onderstreept en bevestigd op het Pinksterfeest. Dan daalt Jezus af opnieuw en vervult mensen. Weet je, toen Jezus naar de hemel ging, toen zei hij tegen zijn leerlingen... Ik kom terug. Ik heb overwonnen. En alle macht in hemel en op aarde ligt bij mij. En Pinksteren bewijst dat dat geen grootspraak was. Met Pinksteren laat Jezus zien dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde, dat hij neer kan dalen, dat hij mensen in beweging kan brengen. En dat zij mensen van hem zijn en van niemand anders. En dat die beweging die hij op Pinksteren losmaakt, uiteindelijk die heerschappij van Jezus over de hele wereld zal vestigen. En stel je voor dat het wel Pasen was geweest, maar dat het nooit Pinksteren was geworden. Dan was dat geweldige verhaal van die opstanding van Jezus uiteindelijk, hoe waar het ook gebeurd is, toch een mythe geworden. Iets van ooit eens, lang geleden, poepoe. Maar Pasen is geen mythe. Pasen gebeurt elke dag opnieuw bij jou van binnen. Dat Jezus levend wordt, opstaat. Dat nieuw leven bruist in mensen. Overal om ons heen en ook in jouzelf, hopelijk. En daarom is Pasen niet alleen maar een mythe van ooit eens, maar is er werkelijk tot op de dag van vandaag een levende Heer die neer wil dalen en jouw leven binnen wil komen. En elke keer als dat gebeurt, is het God zelf die Jezus aanwijst en zegt, dit is mijn stem, dit is mijn man, dit is mijn zoon, hij spreekt namens mij. Bij Pinksteren wordt bevestigd dat dit verhaal van Jezus geen grootspraak is. En, hoe, en hoe, komen we dan, hoe, hoe ontdekken we dan wie Jezus is en wat Jezus ons te zeggen heeft en wat zijn geboden zijn? Daarvoor hebben we de Bijbel. De Bijbel is de manier waarop we Jezus leren kennen en waarop we via Jezus Gods stem leren verstaan. En let dus goed op hoe belangrijk de Bijbel ook is Wij geloven... Dus niet in de Bijbel. We geloven in Jezus. En het doel van Bijbellezen. En de gesprekken die we hierover voeren. En de gebeden eromheen. Is dat uiteindelijk achter die letters. Een levende Heer tevoorschijn komt. En tegen ons spreekt. Oké. Okay. Dan zijn we eigenlijk nog maar op de helft. Wij hebben dus. Een sprekende God. Een levende Heer. Maar hoe weten we nou wat die God tegen ons persoonlijk zegt? En als dat niet te ontcijferen is, blijft het dan uiteindelijk niet een, een, een heel erg afstandelijk verhaal. In het algemeen dat zou je kunnen zeggen dat als je de Bijbel leest en je leert Gods stem verstaan, dat je uiteindelijk gaat ontdekken waar God in deze wereld mee bezig is. Waar God van houdt, waar God naar verlangt, waar die van droomt, waar die aan werkt. En, en dat de verlangen in jou gaat groeien, om daar onderdeel van te zijn. En dat ergens op het kruispunt van dat waar God mee bezig is, zijn koninkrijk, en jouw gaven en jouw omstandigheden, dat daar de weg ligt die jij moet gaan. En daarbij, zegt Jezus, worden we geholpen en geleid door de geest. En dan is het goed, en, en misschien mag ik heel even hoofdstuk 16 weer terug. Even uh, terugspoelen. Kijk, weet je, wij denken heel vaak zo, weet je, vroeger toen Jezus er was, dat was mooi. Weet je, toen sprak God bijna rechtstreeks. Ja, en tegenwoordig hebben we alleen maar een boek. Een beetje dor, waar je niet zo goed heen komt. Wat Jezus hier zegt, is precies het tegenovergestelde. Wat Jezus zegt is, tegen zijn leerlingen... Nu ik bij jullie ben, kan ik nog niet alles vertellen. Dat kunnen jullie allemaal niet aan, dat is te veel, dat gaat vanavond niet meer lukken. Maar straks, als de geest komt, dan zullen jullie de volle waarheid kennen. Dan zal alles bekend worden. Dus vandaag spreekt Jezus directer, rechtstreeks en vollediger dan toen hij in eigen persoon ...op aarde rondliep. Het is dus niet zo dat vroeger... ...een levende God was die sprak... ...en nu een doorboek. Nee. We hebben vandaag eigenlijk meer... ...dan toen Jezus er nog steeds was. Dankjewel, Ilse. Um, en Jezus introduceert de geest zelf. Hij zegt tegen zijn leerlingen... ...ik laat jullie niet als wezen achter. Als ik weg ben... ...stuur ik mijn geest. En die belofte is op een grootste manier vervuld... Tijdens het Pinksterfeest. En je ziet dus dat dat niet iets is wat later opeens gebeurde. Jezus was er heel doelbewust heen onderweg. En dat was een grote belofte die ook al nog eerder in de Bijbel stond. Dat er ooit een moment zou komen. Dat niet alleen kleine groepjes. Alleen maar de leerlingen of zo. Maar het hele volk van God. Vervuld zou zijn van de geest van God. En Jezus zegt als ik er niet ben. Dan gaat dat moment komen. Dat jullie allemaal. Vol zullen zijn van de geest van God en de waarheid zullen kennen. En daarmee zegt Jezus eigenlijk die tijd die met Pinkster zal beginnen, dat is een tijd die nog groter is dan dit moment waarop ik er ben. En met Pinkster is dat vervuld. En wij mogen geloven dat iedereen die verbonden is met Jezus, vervuld is met die geest. Een onderdeel van dit verhaal. En die geest zorgt ervoor dat het volgen van Jezus, discipel zijn, het leven met God... een voortdurend dieper en dieper en dieper doordringen is... in de waarheid en de geheimen van God. De geest trekt ons in de liefde en de verbondenheid en de passie en de beweging naar Gods doel toe. De geest trekt ons in, in, in de liefde en de passie van Jezus. En in die beweging, en in het vol worden van God... Wordt ook de richting duidelijk die wij in ons leven moeten gaan. En daarbij vormen de geest en de Bijbel samen een team. En dat is ook heel belangrijk. Want weet je, als je alleen maar de Bijbel hebt, en je vindt alles wat met vuur en geest te maken heeft vooral heel eng, dan krijg je uiteindelijk een heel dor en heel afstandelijk geloof. Maar andersom, als je vooral heel vol bent van de geest en van vuur en die Bijbel eigenlijk alleen een beetje lastig vindt, weet je, dan verlies je alle grond onder je voeten. Dan verdwijnt het onderscheid tussen jouw gevoel en Gods wil. Maar wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat Gods geest de Bijbel opendoet in jouw hart. Laat zien wat Gods woord tegen jou persoonlijk wil zeggen. En welke weg jij moet gaan. We hebben dus niet alleen maar een dorp boek. We hebben een levende geest die dat boek laat spreken in ons hart. En hoe doet hij dat? Laat ik zeggen, de geest gebruikt alle middelen die er zijn om bij een mens binnen te komen. Ons verstand, onze emotie. Alle ervaringen die we opdoen. Alle relationele aspecten van een mens. Uh, uh, alle zintuigen die we hebben. En als, we, als we de Bijbel bestuderen met elkaar en we lezen erin en we lezen erover. En we praten erover door en we denken diep na. Dan zijn dat allemaal manieren waarop de geest, die de geest gebruikt om ons te leiden in de waarheid. Maar ook als je de Bijbel meer meditatief leest. En je gaat merken dat er bepaalde teksten zijn die, die bij je blijven hangen, of die bij je boven komen, of die je opeens heel erg raken. Dat is ook de geest. Als je het bezig bent en, en, en, en er komt opeens een gedachte in je, in je op. Dat is ook de geest. Op allerlei manieren kan je dat soms hebben, dat er eens iets bij je binnen schiet, alsof er een stem is die tegen je spreekt. Ik vind zelf muziek ook een heel mooi voorbeeld. Dat is een emotie waarbij indrukken heel sterk binnen kunnen komen. Je kan soms tijdens aanbidding hebben dat, je, uh, dat er iets binnenkomt, een ervaring, uh, een, een, een, uh, een beleving, die misschien niet in woorden te vatten is, maar die wel waar is en wel de weg wijst. En het gebeurt zelfs dat juist tijdens aanbidding je tot een overtuiging komt. Of misschien zelfs een beslissing neemt. Um, een van de belangrijkste manieren waarop de geest ons leidt, is via anderen. Via de mensen die, die nu om je heen zitten en andere mensen in je omgeving. Door, door uh, er samen met anderen over te praten. Door, door te luisteren naar onderwijs wat er is in boeken of, of op dit soort momenten. V via een kring of op wat voor manier ook. Andere mensen zijn een hele belangrijke manier waarop de geest jouw leven wil leiden. En zo is de geest bezig om op allerlei manieren in jouw leven aan het werk te zijn. Gods woord open te doen en jouw leven te leiden. Daarbij zijn twee dingen uit wat Jezus hier zegt heel belangrijk. In de allereerste plaats. Jezus onderstreept verschillende keren dat dat hele verhaal van die geest... Een belofte is. Niet iets waar je wanhopig naar op zoek moet. Niet iets waar je passief op moet gaan zitten wachten tot het moment dat het jou misschien overkomt. En, en misschien is dat iets wat je herkent. Dat je heel erg op zoek bent naar de vraag: ja, maar wat zegt God nou tegen mij? En dan kan je heel erg gaan puzzelen en zoeken. En, en, en dat werkt eindeloos vermoeiend. Ja, wat is het nou wat God tegen jou zegt? En hoe weet je dat zeker? Andersom kan het ook een, een soort verlammend wachten zijn, van ja, ja, maar ja, wat zegt God nou tegen mij? En, en dat je eigenlijk nergens toe komt omdat je, omdat je dat zit af te wachten. Als je dat herkent, laat dan alsjeblieft die vraag los. Laat dan los die vraag, wat zegt God tegen mij? En ga gewoon onderweg. En vind rust in de belofte van Jezus dat zijn geest jouw leven zal leiden. En dat heeft alles te maken met het tweede wat Jezus hier onderstreept. Namelijk dat het in de eerste plaats vraagt om vertrouwen. Wie mij lief heeft en wie doet wat ik zeg, dan zullen de vader en ik komen en bij je wonen. En dan zal ik mij bekendmaken. Dus openbaring is een Relationeel begrip. Het is niet zo dat God afdaalt om ons te onderwijzen in een theorie of om ons een aantal geboden door te geven. Nee, God maakt zichzelf bekend. En die relatie gaat aan de openbaring vooraf. Dat is ook het antwoord wat Jezus geeft op die vraag van Judas. En Judas zegt: Ja, maar Jezus, waarom maak je niet gewoon aan iedereen bekend? Het antwoord van Jezus is. Alleen diegenen die mij lief hebben, doen wat ik zeg en de weg gaan die ik wijs, die zullen mij leren kennen. En laten we eerlijk zijn. Je kunt heel lang nadenken over wat zegt God nou tegen mij en hoe werkt dat. Voor een heel groot deel weten we prima wat God wil dat we doen. En wat Jezus hier zegt is, ga die weg. Ga onderweg. En je zal ontdekken dat mijn stem je zal leiden. Het begint met onderweg gaan. En dan de laatste, maar misschien wel de belangrijkste vraag. Als je nu allerlei dingen hebt die bij jou binnenkomen, gedachten, dingen waar je vol van bent, uh, dingen die je ontdekt hebt. Hoe weet je nou zeker dat dat van God is en dat je niet gewoon zelf bedacht hebt? Of is het dan uiteindelijk toch alleen maar gevoel, wat je hebt of niet? En daarom is het heel belangrijk, al die dingen waar je van overtuigd bent, waar je vol van bent, die je zeker weet voortdurend te blijven toetsen. In de eerste plaats aan de Bijbel zelf. God spreekt zichzelf nooit tegen. De dingen die jij vindt, waar jij vol van bent, kunnen niet van God zijn. Als ze niet kloppen met wat God in de Bijbel laat zien. En daarbij zijn opnieuw anderen heel belangrijk. En dus deel al je gedachten en dingen met mensen om je heen. En ga ontdekken of het bevestigd wordt. Of mensen inderdaad zeggen, ja dat is goed, dat moet je doen. Of dat mensen zeggen, nou dat weet ik niet. Dat is een hele belangrijke manier waarop de geest je wil leiden. En uiteindelijk is het Jezus zelf het belangrijkste criterium. Mensen kunnen enorme verhalen hebben over wat, wat ze van God ontdekt hebben, wat zij vinden. Maar als het niet te verbinden is met Jezus en met het goede nieuws wat Hij kon brengen, is het niet waar. Het betekent niet dat we de halve Bijbel weg moeten doen, maar wel dat we dat hele boek moeten lezen als dat ene grote verhaal van een God die mensen opzoekt om ze te bevrijden en te vernieuwen. En dat in dat verhaal Jezus zelf... De centrale figuur is. En dat is ook het antwoord op die moeilijke vraag over radicaliteit waar we deze dienst mee begonnen. Weet je, radicaal zijn, we zijn er een hele maand mee bezig geweest, gaan nog een dag mee bezig. Radicaal zijn is ook gewoon gevaarlijk. En gaat ook heel vaak mis. Maar de oplossing is niet om dan te zeggen, laten we maar, maar helemaal stoppen met, met radicaal zijn. Want dan verval je in een soort radicale vrijzinnigheid. Het werkt veel beter om tegen elkaar te zeggen dat al die gevaarlijke vormen van radicaliteit God niet goed begrepen hebben. Omdat God zelf in Jezus heeft laten zien dat hij een God is van liefde en vrede. En als we radicaal willen zijn, kan dat en mag dat alleen maar in de voetsporen van Jezus. Radicaal in liefde, in nederigheid, in warmhartigheid, in overgave, in delen, in gehoorzaamheid. Alleen in die weg kan je echt radicaal zijn. Telkens opnieuw onderstreept de Bijbel het. Uiteindelijk draait het allemaal om liefde. Dat is ook wat Jezus hier zegt. Wat ik doorklinkt in wat, wat hij zegt. Als je van me houdt en doet wat ik zeg, dan zal je mij kennen. En het belangrijkste gebod dat Jezus ons gegeven heeft, is zijn kruis. Dat is de weg die hij wijst. Dat is de weg waarop Jezus ons voorgaat. Ga daar naartoe. Daar komen liefde en radicaliteit bij elkaar. Nooit is een mens radicaler de weg gegaan die God wees dan Jezus op dat moment. En hij hangt daar vol liefde. Hij hangt daar omdat hij deze wereld en jou vergeving wil geven en bevrijding, en genezing, en gerechtigheid, en vrede, en hoop, en nog zoveel dingen meer. Ga staan bij dat kruis en luister. Luister wat radicaliteit bij Jezus is. Luister wat liefde bij Jezus is. Stel je helemaal open voor die twee dingen allebei. Dat, dat is de stem van God. En als wat jij voelt en jij doorkrijgt en waar jij vol van bent niet zindert op die toonhoogte, zeg dan nooit dat het de wil van God is. Leer zo Gods stem verstaan en ga met hem onderweg. En misschien is dit ontmoedigend. Dat je denkt, ja, maar nu, nu ligt er een criterium. Daar kan geen mens bij. Hou je dan vast aan wat Jezus hier tegen ons zegt. Ik laat je niet als wees achter. Ik laat jullie samen niet als wezen achter. Ga vol vertrouwen de weg die ik wijs. En je zal ontdekken dat mijn stem je leidt. Dat ik bij je kom wonen. En dat je mij zal leren kennen. Een paar toepassingen. De eerste. Volgens mij um, geldt dat eigenlijk altijd. Dat de belangrijkste voorwaarden om goed te kunnen luisteren. Ook als je in gesprek bent met andere mensen. Je kunt allerlei kussen doen voor luisteren. Maar volgens mij is het allerbelangrijkste dat je tijd hebt. En ruimte. Zodra je gehaast bent. Uh, heb je eigenlijk geen echt ogen en oor meer voor die ander. Dat geldt ook tussen jou en God. Als jij wilt leren om Gods stem te verstaan en wilt ontdekken wat God tegen jou te zeggen heeft, zorg dat je tijd hebt voor God. Dat is de eerste toepassing. Vind op een of andere manier ruimte en tijd in je leven voor God. Het tweede is dat wat Jezus zegt in deze teksten en waar, waar het pinkst over gaat, dat het altijd een beweging is van boven naar beneden. Niet wij bedenken van alles over God, maar God maakt van alles van zichzelf bekend. Dat daagt ons uit om al de dingen waar wij zo van overtuigd zijn, en misschien zo stellig over zijn of zo vol van zijn, voortdurend weer ter discussie te stellen en over na te denken. En te leggen naast wat de Bijbel zegt, wat we daarover ontdekken, wat anderen tegen ons zeggen. Die uitdaging wil ik je graag meegeven. Denk de komende dagen nog eens na over die dingen waar jij zo van overtuigd bent of vol van bent. En blijf voortdurend de Bijbel gebruiken als, als een kritische reflectie, ook op je eigen ideeën. Derde, als jij je nou herkent in dat die vraag, hoe herken ik Gods stem, verlammend werkt. Of omdat het een puzzel is waar je niet uitkomt. Of omdat je denkt, van ja, maar ja, zolang ik dat niet weet kan ik niets doen. Laat je dan uitdagen. Stop met nadenken over die vraag. En ga onderweg. Ga iets doen. Maar, maar, maar blijf niet hangen in die verlamming. En de laatste toepassing, eigenlijk meer een vraag. Klein brugje ook naar volgende week. Is dat um, deze vraag. Hoe herken ik Gods stem? je uiteindelijk terugwerpt op misschien wel de meest basale vraag. Waar vertrouw ik echt op? Wil ik God's stem wil herkennen? Wat gebeurt er als God echt dichtbij komt? Echt tegen mij spreekt? Is het niet veel veiliger als hij op afstand blijft, zeg maar, min of meer opgesloten in een boek, wat je veilig dicht kan laten of, of afstandelijk over kunt spreken? Wil ik de weg gaan? die God mij wijst. Wil ik doen wat hij vraagt? Het bijzondere is dat Jezus in deze tekst... geen lange theorie heeft over hoe openbaring werkt. Maar in de eerste plaats zegt, doe wat ik zeg. Ga onderweg en je zal ontdekken wie ik ben. Nou, uiteindelijk komt dit hele verhaal terug... van radicaliteit en Gods stemverstaan bij die vraag. Ben je bereid om hem te vertrouwen en met hem onderweg te zijn? Nou, misschien is, is Pinksteren een prachtige weekend... Om daar eens wat langer bij stil te staan. Zullen we samen bidden? Goede God, Vader in de hemel. We willen u ongelooflijk bedanken dat u een sprekende God bent. Een God die niet blijft hangen, eindeloos ver weg. Aan de overkant van een kloof die wij niet kunnen overbruggen. Maar dat u dichtbij wil komen. Dichter bij onszelf dan we kunnen voorstellen. Dat u een arm om ons heen bent. De duw in onze rug. De energie waar we op vooruit gaan. De stem in ons hart. Heer, en geef dat we u zo mogen leren kennen. Dat we zo met u onderweg mogen gaan. Heer, en op al die punten... Waar we, waar we zelf vastlopen. Waar we misschien de Bijbel dichtlaten. Vul ons met uw geest. Zet ons hart, zet ons leven open. Voor alles wat u te zeggen heeft. Heren, en ontsteek in ons de liefde voor u. Geef ons vuur. Dat is waar we naar verlangen. Maar als u het vuur niet in ons ontsteekt, dan blijft het koud. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen. We gaan, uh, we gaan samen zingen. Ik uh, wil iedereen uitnodigen om, uh, om te gaan staan. We willen samen nog bidden. Voor onszelf en voor de wereld om ons heen. Goede God, Vader in de hemel. Levende Heer. Levende Geest. We aanbidden u. Om uw eindeloze grootheid. Om het vuur dat u in ons losmaakt. Om alles wat u in deze wereld doet. Om de hoop die u geeft. Om de genezing die u brengt. Om de liefde die u uitstraalt. U bent waard dat we u bejubelen en prijzen en groot maken. U bent het waard om voor te leven. U bent om van te houden en om vol van te zijn. En zo aanbidden we en prijzen we u. En op deze eerste Pinksterdag vragen we u en bidden we u om vuur. Vuur in ons eigen leven. Maar ook vuur in de wereld om ons heen. We leven in een land en in een samenleving waar het heel welvarend is. Waar materieel uh, heel veel overvloed is. Maar waar tegelijkertijd op allerlei manieren ook, ook grijsheid heerst. En, en gezapigheid. Heren, waar... Mensen vast kunnen zitten in verveling, in doeloosheid. Eigenlijk leven zonder dat ze de verdieping en de verbondenheid vinden. Waar ze naar verlangen en naar op zoek zijn. En wij bidden. Breek hier in onze omgeving door alle grijsheid en eentonigheid heen. Geef liefde. Geef passie. Geef zin en betekenis aan levens. Geef vuur. Geef dat um, mensen vervulling en verdieping vinden. Al die dingen die we nodig hebben om de mens te worden. Die we zouden kunnen zijn. Heer, en we, we bidden dat. Voor onszelf. En voor mensen om ons heen, voor al die momenten dat we het gevoel hebben dat er een soort stolp over ons leven zit. Dat alles verdoofd is en, en, en er een, een verlangen naar vuur gaat groeien. Je breekt door, door al die bedekkingen heen. En, en breng ons terug, dicht bij u. Ontsteek ons, zoals we kunnen zijn. We bidden voor, voor een wereld ook waarin veel onheilig vuur brandt. Waarin allerlei vormen van radicaliteit zijn die, ja, die dingen afbreken, kapot maken. Mensen, landen, structuren. Misschien wel hoop en vertrouwen. Heer, en, we, en we bidden. Zegen dit land en deze wereld met, met vormen van radicaliteit die in uw voetspoor zijn. Die niet afbreken, maar opbouwen. Die niet vernietigen, maar genezen. Heer, geef ons dat we in uw voetstappen kunnen gaan. Vul ons zo met uw geest, dat ons leven echte overgave kan worden. Een echt offer kan zijn. Aan u en aan de mensen om ons heen. En dat kan alleen maar als u van boven in ons neerdaalt. En met ons onderweg gaat. Ja, dat willen we bidden. Voor onszelf, voor de wereld om ons heen. In Jezus' naam. Amen. Esther. We zijn bijna aan het einde van de dienst aangekomen. Dan heb ik altijd nog een paar mededelingen. Um, allereerst als Veenaardkerk uh, is het voor ons gebruikelijk om een bloemetje te geven aan iemand hier in de omgeving. Uh, de bloemen staan hierachter en wij willen deze week de bloemen geven aan Marie-José van Hussen uit Meidrecht. En zij heeft een zorgbedrijf opgestart vorig jaar, dat heet Steun en Toeverlaat en daarmee wil ze eigenlijk mantelzorgers ontlasten. Um, en op alle fronten uh, probeert ze uh, van dienst te zijn, verpleegkundige handelingen tot schoonmaakwerkzaamheden. En inmiddels uh, is ze met 17 medewerkers al zo'n 200 uur per week uh, verleent ze zorg voor anderen. Nou, een heel mooi en goed initiatief uh, waar wij deze week onze bloemen aan willen geven. Um, ben je nog niet zo bekend met de Veenaardkerk, maar vind je het wel fijn om op de hoogte te blijven van wat wij allemaal doen? En wil je misschien ook de nieuwsbrief ontvangen? Bij de uitgang, daar ligt een boek. Dan kun je daar je naam en je mailadres in zetten. En dan blijf je op de hoogte van wat we hier allemaal doen. En als laatste mededeling voor vandaag heb ik eigenlijk uh, de collecte. Ik denk dat ze ook gebeamd wordt. We zijn de hele maand mei eigenlijk al aan het collecteren voor Pearls of Africa. Um, Joanne en Remco Quint die zijn naar Oeganda gegaan. En die zijn vertrokken om daar uh, in een weeshuis te werken. Home Sweet Home. En terwijl ze daar bezig waren, zagen ze eigenlijk dat de omgeving soms hele kleine dingen nodig had. Dat er soms geld nodig was om ergens een dak te repareren. Of om iemand te ondersteunen met hele kleine dingen om het leven weer wat draaglijker te maken. En ze hebben die stichting opgericht en die heet Pearls of Africa. En nou, deze collecte is van harte bij u aanbevolen. Zodat zij daar uh, mensen met hele kleine gebaren weer het leven wat makkelijker kunnen maken. Zometeen na de collecte uh, gaan we nog een lied zingen met elkaar... een zegenlied De Kracht van de Liefde. En uh, helemaal na de dienst dan, uh, worden we uitgenodigd... om nog lekker een kopje koffie uh, met elkaar te drinken of thee. Uh, de kring van Rick en Merloes heeft uh, deze week voor wat lekkers gezorgd... om de dienst feestelijk uh, af te ronden. Dus praat nog lekker met elkaar na. De kinderen komen binnen. Die zullen het misschien nog niet horen dat ik het zeg. Dus even richting de ouders... Er zijn hele mooie ballonnen aan de stoelen, die mogen vandaag allemaal mee. Dus op het moment dat u de kerk verlaat en u heeft kinderen, neem mooi wat ballonnen mee en vier thuis nog even lekker het pinksteren door. Gaan we collecteren. Mijn hart verander mij als ik u ontmoet. and Dit is um, precies wat God in de zegen tegen ons wil zeggen. Dat hij ons wil dragen met de geest en vooruit duwen door de kracht van zijn liefde. De goedheid van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader en de kracht van de Heilige Geest die mensen vernieuwt en met elkaar verbindt. Is er voor jou al de dagen van je leven. Amen.